10 uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. In Amsterdam hebben Jolande Sap en Tovik Dibi het eerste van drie debatten gevoerd in de strijd om het leiderschap van GroenLinks. Fractieleider Sap hoopt dat de verdeeldheid nu snel voorbij is. Volgens Dibi is na de ophef om zijn kandidatuur niet meer vol te houden dat we allochtone knuffelaars zijn. De kandidatencommissie vond hem in eerste instantie ongeschikt als kandidaat. Dibi wil het onderwijs tot inzet van de verkiezingen maken. Maar Sap vindt dat te eenzijdig. Zij wil vooral de verbinding tussen groen en sociaal tot stand brengen. Dibi wil als partijleider niet in de regering. Sap maakt nog geen keus. De Amsterdamse korpschef Aalbersberg noemt het politieoptreden... tegen krakers in Amsterdam niet professioneel. Dat zei hij tegen AT5. Op amateurbeelden is te zien hoe een agent met zijn wapenstok... een paar keer inslaat op een groep mensen. Volgens Aalbersberg zijn er elementen te zien... die niet of minder professioneel zijn. Burgemeester van der Laan zei afgelopen week al dat de actie er niet goed uitziet. De Amsterdamse politie arresteerde op 13 mei bijna 40 krakers. Justitie gaat Anita C. vervolgen voor het verstoppen van babylijkjes in haar huis. C. wordt verdacht van het doden van haar baby's in Geleen. Maar dat kon niet worden bewezen omdat er geen bewijs was dat de baby's ooit hebben geleefd. C. werd vorig jaar vrijgesproken. Justitie wil Anita C. daarom in hoger beroep ook vervolgen voor het verstoppen van de lijkjes. Wanneer het hoger beroep dient is nog niet bekend.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 Juist nu. NOS NOS NOS Langs de lijn met Robert Meder. Goedenavond, in Hongarije zijn de Europese kampioenschappen zwemmen begonnen. Nederland is met een klein ploegje aan de start verschenen zonder de grote toppers. En dan vallen de resultaten ook nog eens tegen. Dat is dus balen voor Hinkelin Schreuder. Ja, ik was het eigenlijk ook wel een beetje verplicht aan, mijn eigen, aan mezelf om in ieder geval de, half, de finale te halen op de 50 vlinder. Ja, dat, dat is niet gelukt, dus dat is jammer. En nog altijd is Arjen Robben de meest besproken international van dit moment. Niet alleen is hij de aanleiding voor die bizarre oefenwedstrijd van morgen... van het Nederlands elftal tegen Bayern München. Hij mist, uh, hij was uh, met een gemiste penalty ook nog eens de boeman in de Champions League finale. De fysiotherapeut Dick van Toren, die kon er wel om lachen. Genellig. Dus ik moest, uh, moest er een lachen. Het lijkt wel uh, schoolvoetbal, zoiets. Uh, dat, dat, dat, dat kan toch niet. De man voor 5 miljoen. Het hoe en waarom van dit leedvermaak hoort u straks. Bovendien is Van Toren zwaar teleurgesteld in Robben. Nou, verder doen we ook nog eens nazorg wat betreft promovennis Willem 2. We gaan kijken hoe de Tilburgers hun feestje van gisteren hebben doorstaan. Ja, het is goed. We hebben een goed feestje geweerd, denk ik. Dat is te horen. Ja, ja, dat mag ook wel, denk ik. We hebben flink lopen schreeuwen. En, nee, het was, het was fantastisch. Dat was echt de aanvoerder Arjan Swinkels. Hij is nog net te verstaan. We praten u verder ook nog bij over het wonderlijke succes... van voetbaltrainer Frans Adelaar in Slowakije. En we blikken alvast een beetje vooruit de Prolangaros... met Marcella Mesker. Dit alles en misschien wel meer. Het komende uur bij NOS Langs de Lijn. Want, hoe opmerkelijk. Mark Tuitert gaat na tien jaar weg bij schaatscoach Jack Ori. Tuitert maakt de overstap naar de ploeg van Beslist.nl. Dat is de ploeg van Gerard van Velde.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 ja, daar heb ik geen goed gevoel bij. Ja, Beslist, dat is de, de, de nieuwe sponsor waar Mark nu uh, naartoe overstapt. Uh, een, een andere ploeg. Jullie hebben samen rond de tafel gezeten hè, met die uh, sponsor... om uh, jouw ploeg als sponsor daar naartoe te krijgen. Dat mislukt. Um, snap je nu de stap van Mark wel een beetje? Dat hij nu alsnog denkt van ja, ik moet toch ook blijven schaatsen. Dus ik kies voor een andere ploeg, ik kies voor zekerheid. Nee, ik snap dat niet zo goed. Ik bedoel... Uh, uh... Uh, kijk, het is iedereen zijn, ieder zijn vrije keuze natuurlijk. En iedereen mag uh, natuurlijk uh, doen wat hij wil. Maar ja, als je ziet hoe Mark natuurlijk altijd opgegeven heeft over het team en, uh, uh, en, en hoe, over begeleiding, wat hij van de begeleiding van ons team vond. Uh, ja, dan is dat natuurlijk uh, uh, een aparte keuze. En uh, aangezien we ook, ja, uh, uh, 1 mei liepen de contracten af met deze sponsor en we zijn nu twee weken verder. En. Uh, nou ja, dat vind ik bijzonder. Je bedoelt, het is heel snel gegaan. Je zit je vreselijk in te houden, heb ik de indruk. Ja, en het is ook zo. Het is ook gewoon zo. En uh, ik, ik ben er ook behoorlijk teleurgesteld in. Ik, uh, ik had het ook niet verwacht. Ik had het ook niet verwacht dat dit zou gebeuren. En uh, we hebben natuurlijk een heel... Uh, uh, ja, Mark heeft natuurlijk wel een, uh, uh, ook een bijzondere plek. We hebben natuurlijk een heel traject achter de rug naar de Vancouver toe. Dat is natuurlijk geweldig om dat, uh, om dat zo mee te mogen maken. Olympisch kampioen, en het, ja. Olympisch kampioen.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 Nou ja, en dan, uh, uh, de manier waarop waar, hoe we dat in zijn gestoken, ja, is dit is dat teleurstellend voor me. Ja, want jullie, ja. Hebben, jullie hebben die gesprekken met de nieuwe sponsors ook altijd met z'n tweeën gevoerd? Niet alle, niet alle. Maar, maar wel veel? Zeker bij 30% van de gesprekken geweest. En uh, Stefan is er ook wel eens een keer bij geweest. En uh, ja, dat hebben we met Triple Dubbel samen gedaan. En uh, ja, dat was een, een bepaalde insteek. En daar gingen we natuurlijk met z'n allen voor. Dus... Uh, ja, en ik zeg ja, dus sinds 1 mei is dan, uh, loopt de sponsor af. Dat was twee weken geleden met controle, is dat afgelopen. Dus ja, is dat allemaal wel heel snel gegaan. Denk je dat het nieuwe contract met die nieuwe sponsor gevaar loopt... nu Mark heeft gezegd, ik uh, stap over naar een andere ploeg? Nee, ik verwacht van niet. Ik verwacht van niet. Uh, om de simpele reden is dat we een geweldig team hebben. Daar staat een geweldig team, een geweldige groep mensen. We hebben een hartstikke goed begeleidingsteam... wat al jaren, zeg maar, ervoor zorgt dat schatels hard rijden... Uh, uh, de schaatsers die we erin hebben zitten, Stefan Groothuis, dubbelvoudig wereldkampioen dit jaar. We hebben een Kjel Puis die op het podium staat en wereldcups wint. En uh, een Jan Smeekers die dat kan. We hebben een Annette Gerrits die terugkomt en Laurie van Riesen In de breedte zat er een ontzettend sterk team. En uh, met eigenlijk alleen maar een team, jongen, die, die, een team voor de toekomst. Met ontzettend veel goede schaatsers en schaatstars. ...en uh, die allemaal met de neus in dezelfde kant op staan. Oh. Dus voor het team maak ik me geen zorgen... ...en uh, dat, dat gaat helemaal goed komen. Ja, alleen... Uh, uh, Zonder ja, Mark. Ik, ik, ja, ik vind het jammer. Ja, maar jullie hebben een paar weken geleden hebben jullie een gesprek gehad... ...met uh, de, de, de sponsor waar Mark nu naartoe overstapt. Dat is natuurlijk wel een heel erg bizar verhaal. Want jullie hebben natuurlijk eerst met hun rond de tafel gezeten... ...om, hem richt, om, om die sponsor richting jouw team te krijgen. En nu zie je ja, ze niet alleen naar een ander team gaan... ...maar ook nog eens een van je kopmannen gaan mee... Ja, het is heel bijzonder natuurlijk. Uh, je gaat er natuurlijk met alle vertrouwen in. En je gaat er met je, met, uh, met je kopman zitten en je praat er ook met, uh, met de, de heer Kees van Palen. En uiteindelijk gaat die deal niet de goede kant op. En vervolgens uh, nemen ze de kopman mee. Ja, dat is uh, bijzonder hè. Ja, je bent ook niet zo blij... Uh... Met betrekking tot die hoofdsponsor die dus nu Mark wegkaapt. Uh, dat vind je ook niet zo ziek, maar merk ik uit je woorden op. Nee, dat vind ik ook niet ziek. Maar ja, uh, het is ieder zijn goed recht om het te doen. En er is ieder, ieder zijn goed recht om uh, daarop in te stappen. Maar ja, het is, uh, ik vind het een bijzondere werkwijze. Ja. Heb je Mark al gebeld? Nou ja, hij heeft me gisteren gebeld. En uh, toen hield hij nog een slag om zijn arm. Maar ja, toen wist ik ook al genoeg. En, uh, Hoe ging dat gesprek? Nou ja, ik, ik, ja dat, dat zijn geen leuke gesprekken. Dat vind ik niet. Uh, maar wat er precies de inhoud van dat gesprek is, dat, uh, dat hou ik tussen Mark en mij. Ja, maar Hebben maar, jullie wel, uh, wel normaal gedacht gezegd? Of uh, heeft een van jullie op een gegeven moment de haak erop gegooid? Nee, dat hebben we niet gedaan. Nee. Nee, dat vind ik niet nodig. En uh, uh, ik ben niet boos, maar uh, teleurgesteld. Het is gewoon, we hebben daar gewoon. Ja, hij heeft me dat verteld en ik heb, ik heb mijn mening erover gezegd. En, uh, en dat was. Ja. Wat was eigenlijk de uitleg van Mark? Waarom, waarom stapt hij over? Dat moet hij zelf maar uitleggen. Hm. Hij kiest voor zekerheid. Nou, zo mag ik het noemen. Ja. Duidelijk. Goed, wij moeten afwachten of, uh, of dat terecht is. Maar goed, jij zegt uh, binnenkort uh, ook een nieuwe hoofdronde voor Jack Ory. Daar komt het op neer. Nou ja, ik heb alle vertrouwen in dat het gaat lukken. Ja. ja. Jack Ory, dankjewel. Alsjeblieft. Goed. Goedenavond. Goedenavond. Het is een, uh, ja, toch een raar verhaal. Jack Orie en Mark Tuitert na tien jaar uit elkaar wordt vervolgd. We hebben natuurlijk Mark Tuitert geprobeerd te bellen. Dat op zich is wel gelukt. We kregen hem alleen niet aan de lijn, want we kregen alleen een voicemail. Dus uh, geen reactie van Mark Tuitert. Over een kleine twee maanden beginnen de Olympische Spelen en zo vlak voor de piek in Londen vond de Zwemfederatie het nodig om nog een Europees kampioenschap te organiseren. In het Hongaarse Debrecen nemen Europa's beste zwemmers tegen elkaar op. Nou ja, de beste, zowel de Nederlandse als de Britse ploeg schittert daardoor afwezigheid. Drie zwemsters vaardigden de Nederlandse zwembond af in de studio als Bob van der Tak. Bob, wie zijn er door de bond bereid gevonden naar Hongarije te gaan? Ja, Hinkelin Schreuder. Ze is uh, bezig aan de nadagen van haar carrière. Ze neemt afscheid in Londen als reserve op de Estafette. En nu zwemt ze nog één keer individueel op een uh, groot kampioenschap... En er zijn twee jonkies, Kira Toussaint en Annemarie Worst. Allebei 17 jaar uh, rugslagtalentjes. En uh, ja, zij mogen ervaring opdoen op het grote podium. Ja. Dat is toch een evenement van niks eigenlijk, als, uh, zo vlak voor de spelen. Ja, spe het is heel slecht gepland door uh, de LEN, de Europese zwembond. En uh, ja, het is twee maanden voor de spelen. Dat is gewoon te kort om echt twee keer te pieken. Mm. Dus dan krijg je de situatie dat er heel veel landen zijn die niet gaan... of met een hele kleine ploeg. En de landen die wel gaan met een grote ploeg... Uh, ja, die beschouwen het dan als een soort trainingswedstrijd. Dus de echte toptijden, die uh, zul je ook niet zien de komende week. was ook vandaag al het geval. Uh, tijden vielen niet mee. Nee. De drie Nederlandse uh, meiden, hoe hebben ze het gedaan? Uh, ja, tegenvallend. In ieder geval Hinkelin Schreuer. Op de 50 meter vlinderslag uh, kwam zij in actie. Het onderdeel waar ze in 2010 op het Europees Kampioenschap nog zesde eindigde. Vandaag moest ze zich uh, zien te plaatsen voor de finale, maar dat lukte niet. Ze zwom een tijd van uh, 26-73. Dat was uh, de tiende tijd overal en uh, zij ligt er dus uit. Geen finale voor haar morgen op die 50 meter vlinderslag. Ook geen finale voor de twee jonkies, mocht je misschien ook uh, niet helemaal verwachten is vooral ervaring opdoen voor die twee. Voor Kira Toussaint en Annemarie Worst. Uh, Worst zwomt op de 200 meter rugslag van 2.13.92. Een seconde boven haar persoonlijk record. Ging iets te enthousiast van start, moest een beetje bekopen in het tweede deel van de race. Toussaint deed het iets beter met 21309. 700 zevenhonderdste boven haar persoonlijk record. Dus dat was heel behoorlijk. Toussaint had uiteindelijk de tiende tijd, eh, Worst de twaalfde tijd. En ook die twee zijn dus uitgeschakeld. Ja. Goed, laten we even luisteren naar Hinkelins Schreuder. Martin Vriesma, die sprak met haar en vroeg met wat voor ambities ze eigenlijk naar Hongarije was afgereisd. Nou, ik kwam hier om de beste, beste tijden neer te zetten, in ieder geval die er nu in zitten. Um, dit was niet de, be de beste race, vanochtend ging veel beter. Ja, dus uh, ja. ik vind het zonde, het is gewoon jammer. En weet je nu al wat er dan fout gaat in zo'n race? Ja, mijn start ging, uh, ging niet uh, zoals gewenst. Ja. Dus dat is dan uh, toch even stevig balen. Ja, dat kan je wel zeggen. Net als, ik kom hier om, uh, om in ieder geval zo hoog mogelijk te eindigen. En, um, en ja, ik was het eigenlijk ook wel een beetje verplicht aan, mijn eigen, aan mezelf om in ieder geval de, half, de finale te halen op de 50 vlinder. Um, ja, dat, dat is niet gelukt, dus dat is jammer. Met wat voor ambities ben je hier verder deze week? Want uh, zoals we weten, heel veel Nederlandse toppers zijn er niet. Uh, die hebben dat trainingskamp gedaan in Tenerife. En die hebben dit laten lopen. Jij bent hier wel, was niet in Tenerife. Kun je eens uitleggen waarom? Um, nou ja, in eerste instantie ben ik hier om, om zo, zo goed mogelijk te zwemmen. Maar de uh, beweegredenen erachter zijn... Um, dat ik de Olympische voorbereiding met, um, met mijn eigen trainer doe in Antwerpen. Wil je eens? Ja, en voor de Vlamingen is dit toernooi nog steeds een kwalificatiemoment voor de Olympische Spelen. En voor mij uh, gold het dan ook niet dat ik net op trainingsstage was of net terugkwam. Dus het was eigenlijk wel een. Uh, het, het paste. En uh, voor mij is het goed om in deze fase gewoon ook te racen. En um, zodoende ben ik hier. En waar wil je vooral echt iets laten zien op die 50 vlinder, maar misschien, of op de 50 vrij, vrij, maar misschien ook nog wel op de 100 vrij? Ja, ik zijn morgen in ieder geval de 100 vrij nu. En um, um, ook daar is het doel gewoon meer om zo ver mogelijk te komen. En de 50 vrij zom ik op zaterdag. En um, daar geldt hetzelfde voor. Om gewoon kijken hoe het er nu voor staat. En um, ja, ik ben niet super uitgerust hiervoor, maar... Um, ja, benadert wel heel serieus. En gezien het veld, denk je dan ook stiekem aan medailles? Of is dat te ambitieus? Uh, nou, ik, ik denk gewoon naar zo hoog mogelijk eindigen. En als het een podium is, dan zou dat heel mooi zijn. Ook richting die Olympische Spelen, die 100 vrij. Je, je zwom je nog in die ploeg. Uh, dus ik kan me voorstellen dat daar vooral de focus ligt, dat je, dat je op die 100 vrij nog wel wat, wat, wat, wat progressie wilt maken? Ja, de 100 vrij is zeker een, een, een race, een doelrace, um, maar ik weet ook dat als ik echt in training ben, dat mijn uh, races niet uh, dat zijn zoals ze uh, uh, bijvoorbeeld zijn als ik wel uitgerust en getaperd ben. En daarom ben ik ook wel realistisch, dus in die zin... Uh, zou het heel mooi zijn als ik gewoon in een doorseizoentijd uh, goede tijden neerzet. En een raceprikkel meeneem en meepak uh, op, op, in deze week. En, uh, en dat is het belangrijkste. Hinkelin Schreuder op zoek naar een, uh, wat zei ze nou, een, een prikkel? Een, race? een raceprikkel, een race... ja. ja. Een Toch uh, weer racen. Dat, uh... Gewoon dat ze de motivatie weer helemaal terugkrijgt. En, ja, uh, De spirit. Ook, ook, en... Ja, ja, dat alles weer op scherp staat, dat, dat bedoelt ze er waarschijnlijk mee. Um, we hadden het al over die drie die vandaag gezwommen hebben... maar er zijn meer afstanden natuurlijk. Is er eentje die, waarvan je zegt, van, nou, die was toch best aardig? Ja, 400 meter vrije slag bij de mannen. Was wel een spannend grote favoriet vooraf Paul Biederman... maar het duurde heel lang voor de... Uh kwam bovendrijven in die race. De laatste 50 meter. En toen won hij uiteindelijk ook wel. Maar hij was niet tevreden na afloop over zijn uh, tijd die hij zwom. Hij uh, vond dat hij uh, te langzaam van start was gegaan. Dat was ook wel een beetje zo. Dus uh, nog wat verbeteringen ten opzichte van uh, Londen, zo zei hij. Uh, maar goed, hij won wel, wel Europees kampioen. Niet verrassend. Ook niet verrassend de winst van uh, Katinka Hossu... op de 400 meter wisselslag in eigen bad, in eigen land. Uh, leuk voor haar. En er waren nog twee estafettes... 4x100 meter vrije slag bij de mannen, overwinning voor Frankrijk... en natuurlijk ook de 4x100 meter vrije slag bij de vrouwen... zonder Nederlandse ploeg, want ja, met z'n drieën kun je geen estafette zwemmen. Dus uh, ging nu de titel naar Duitsland, net zoals twee jaar geleden trouwens... toen Nederland met een b ploeg uitkwam op dat Europees kampioenschap toen... Um, Duitsland won voor Zweden, was nog een moeizame overwinning eigenlijk... en de tijd viel ook niet echt mee. Vier seconden langzamer dan Nederland vorig jaar op het wereldkampioenschap. Ja. En als je nou voor komende week twee kaartjes mocht kopen voor een evenement... welke zou jij dan uitkiezen? Ja, dan ga ik toch voor de 100 meter vrije slag bij de vrouwen. Daar zijn morgen de series en de halve finales. En dan uh, woensdag de finale. Daar heeft, uh, op, nummer, op dat nummer heeft Renaud micromo natuurlijk bij de Swim Cup in Eindhoven... een nieuwe standaard gezet hè, met die 52-75. En ik wil wel eens zien wat de internationale concurrentie... voor zover aanwezig... Uh, wat die daar uh, tegenover kan stellen. Ja, ik goed. denk dat ze er redelijk ver verwijderd van zullen blijven. Dus dat, dat, dat wordt wat jou betreft het hoogtepunt komende week? Die 100 ja, dat vrij. vind ik vanuit Nederlands perspectief ook het meest interessant. Goed, dankjewel Bob van der Tak. Het is tien voor half elf. Bijna we gaan uh, praten over Oranje. Want daar raken we natuurlijk niet over uitgepraat. Wie moet er straks de linksback zijn van Oranje? Dat is een van die onderwerpen. De blessure van Erik Pieters heeft bijna een nationale discussie op gang gebracht over het onderwerp. Wordt het Willems, Schaars, Bauma, of toch Anita? Barstigler, onze verslaggever ter plekke, peilde de mening van wat vaste Oranjevolgers. Alsof er een nieuwe bondscoach moet worden gekozen. Zo serieus is de discussie losgebroken over de linksback positie in Oranje. Zelfs het eeuwige debat van Percy Huntelaar is voor eventjes naar de achtergrond verdreven. En dat wil wat zeggen. Nederland is niet eensgezind. En de pers ook niet, trouwens. Linksbek, wie? Simon Zwartkruis van Voetbal International. Ja, wat mij betreft Emmanuel Manuel maar Dat is een beetje een, een, een beetje een achterhaald verhaal inmiddels. Hè? Maar uh, ja, ik ben er nog steeds verbaasd over waarom die is, uh, is afgevoerd. En ook de, de redenen waarom eigenlijk, uh, heb ik niet zo goed begrepen. Ja, ik, ik heb van met eigen ogen gezien op trainingen en in wedstrijden in Milaan... Uh, ja, dat dat Emmanuel zich enorm ontwikkeld heeft. En ook ja, als je... In, anderhalf jaar lang met, met, met beesten als, als Gattuso en uh, Ibrahimovic... en noem ze allemaal maar op, op het veld staat dan, uh, ja, dan word je weerbaarder en sterker en beter. En dat, uh, dat is bij hem gebeurd, dus ik, uh, ik begreep dat eigenlijk niet. Dan de mening van Chris van Nijnatten van het Algemeen Dagblad. Dan denk ik aan Stijn Schaars. Die, uh, dat is een verdediger die in de Portugese competitie actief is. En dat is een competitie waarin verdedigers van heel erg goede huizen moeten zijn... Nou, dat is iemand die het volgens mij aan kan. Maar aan wie ik ook denk is Galit uh, uh, Boularous. Hij is een uh, harde voetballer. Het is niet een heel goede voetballer, maar het is wel een goede verdediger. Als ik moet kiezen, zeg ik schaars. Boularous, goede tweede. Schaars, Boularous, er zijn nog meer smaken. Koen Greven van NRC Handelsblad. Als het aan mij zou liggen, zal ik toch uiteindelijk kiezen voor uh, Jetro Willems. Want dat is een jonge, veelbelovende speler. Heeft zich bij PSV toch wel bewezen dit seizoen als vervanger van Erik Pieters. Uh, hij heeft natuurlijk niet veel ervaring op het hoogste niveau. Maar het is eigenlijk de enige speler in de selectie van Marwijk die ook echt uh, linksback kan spelen. En dat uh, ja, zijn leven lang gedaan heeft. Dat waren dus vooral de eigen ideeën van de heren verslaggevers. Even wat pragmatischer. Wie zit er op dit moment het dichtbij? Simon Zwartkruis. Nou, volgens mij Wilfred Bauma, die krijgt veel kansen in de trainingspartijen op die linksbackplek. En ja, dat doet hij, doet hij vrij goed eigenlijk. Hij heeft natuurlijk veel kritiek gehad dit seizoen. Maar ja, als ik zie hoe hij zich hier nu staande houdt... dat is toch wel even een andere koek, vind ik, dan, dan Jetro Willems bijvoorbeeld, zijn, zijn, een van zijn concurrenten. En daar vind ik hem toch nog wel wat tekortkomen. En ja, bij Bauma weet je wel meer wat je hebt. Geen Willems dus voor Simon Zwartkruis. Hoe denkt Chris van Nijnatten daarover? Dat vind ik een ontzettend groot talent. Hij is heel gedreven... Maar hij heeft natuurlijk de wisselvalligheid van een jonge speler nog. Dat heb je ook in een aantal wedstrijden kunnen zien bij hem. Dus uh, ja, voor de toekomst zeker iemand uh, die, die, die op die plaats terecht kan komen. Maar nu nog even niet. Koen Gevers staat dus alleen met zijn wens voor Jetro Willems. Ja, dat is wat anders. Ik ben niet de bondscoach. Ik denk dat de bondscoach kiest voor Stijn Schaars. Want die houdt daar inderdaad niet van. Die wil zekerheid, die wil iemand met ervaring. Dus ik denk dat hij voor Stijn Schaars kiest. Kortom, de conclusie... Zwart Kruis. Ja, als je het nu, op dit moment waar we nu staan... Dan denk ik dat Bouwman het het beste voorstaat. Van Nijnatten. Schaars. Greven. Ik denk dat Stijn Schaars gaat spelen en dat hij uh, Jetro Willems achter de hand houdt. Ja, het is ook niet een heel groot probleem zoals veel mensen het uh, vermaken, denk ik. Maar de discussie zal evengoed nog wel even doorgaan. Dat was Bas Stigler en al die andere collega's die rond Oranje zwermen momenteel. Bondscoach Bert van Marwijk heeft trouwens inmiddels laten weten... dat Anja Robben maar een klein gedeelte van de wedstrijd morgen gaat spelen. Contractueel is vastgelegd dat hij moet meedoen... maar niet hoeveel minuten hij moet meedoen. In zijn contract staat trouwens ook niet dat hij mee moet doen met Bayern... en de andere helft ligt met Oranje. Goed, nou, Rob is uh, met voorsprong de meest besproken international van de afgelopen dagen. Uh, niet alleen vanwege die overwedstrijd van morgen, maar ook nog door zijn gemiste penalty natuurlijk. Het leverde de aanvallen van Bayern een hoop kritiek op en zorgde voor genoegdoening bij de eerder genoemde Dick van Toren. Oh, wacht even. Ja, ik hoor nu enorme paniek aan de andere kant. Uh, en eh, volledig terecht, want dat doe ik. Want we zouden eerst nog even naar uh, de wedstrijd van, uh, van morgen gaan. Hè? Dan, uh, dan doen we dat eerst eventjes. Uh, de Champions League kraker is namelijk nog nauwelijks verwerkt. Of Robben staat er weer in het middelpunt van de belangstelling. Morgenavond spelen Bayern en Nederland een oefenwedstrijd tegen elkaar in München. En dat allemaal dankzij zijn opgelopen hamstringblessure. Twee jaar geleden. Straks van Toren daarover. Dat verklapte ik net al een beetje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 Als Dick van Toren zegt dat hij er klaar voor is, dan is hij er ook echt klaar voor. Dan is hij er klaar voor. Is hij fit, kan hij alles doen. Wat een ander daarvan vindt, ja, daar kan ik ook niks. aan. En inderdaad, Robben schitterde op het WK in de vorm van zijn leven. En had zelfs de kans... Het is de redding van Casillas die er nog met een voet aan zit... om te voorkomen dat het Nederland zelf al hier op een edelvoorsprong komt. Oei, oei, oei, oei. Om Nederland wereldkampioen te maken. Jongen, jongen, jongen. Goeiedag, wat een redding en wat een kans. Die bal moet erin.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 dat we nemen de grote sportelijke schade... niet ook nog een financieel grote schade hebben. Natuurlijk spreken we over geld. Want het salaris, zo'n drie ton per maand... werd maandenlang doorbetaald zonder dat hij speelde. Ja, dan moest de KNVB maar voor opdraaien, vonden ze in München. Maar na lang onderhandelen wisten beide partijen een rechtszaak te voorkomen. Er kwam een oplossing in februari vorig jaar. Directeur betaalt voetbal van de KNVB, Bert van Oosveen. Een vriendschappelijke wedstrijd die we gaan spelen op 22 mei...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 Waarin hij dus de penalty miste en nu morgen dan ook nog die oefenwedstrijd moet uh, gaan spelen. Met name die gemiste penalty die leverde de aanvallen van Bayern dus een hoop uh, kritiek op en zorgde voor genoegdoening bij de eerder, daar is hij weer, fysiotherapeut Dick van Toren. Toen heb ik hard gelachen. Dat mag je rustig weten. Want ik vond deze penalty zo bijzonder. Ik, ik ben geen voetbaldeskundige, maar ik zie wel hoe iemand een penalty neemt. Nou, dat, was dat leek nergens op. Knullig. Dus ik moest, moest erom lachen. Het leek wel schoolvoetbal, zoiets. Eh, dat, dat, dat, dat kan toch niet? De man van 5 miljoen, die dagelijks op het veld zoveel wedstrijden gespeeld heeft. Zo'n carrière heeft. Dat hij zo'n penalty neemt. Dat kan toch niet. Dan moet hij de hand zijn of zo. U zegt, ik heb hard gelachen. Komt dat ook een beetje voort uit uh, het gevoel dat u heeft overgehouden aan die situatie van twee jaar? geleden. Zeker weten. Zeker weten. Het was zo dat ik, ik de, die, die Chelsea en die Bayern, het waren twee ploegen die, waar ik niks mee heb. Dus ik had eigenlijk uh, geen voorkeur, lichte voorkeur voor Chelsea. Maar na deze affaire had ik dus wel uh, een grote voorkeur voor Chelsea. Even weer terug twee jaar geleden. Um, heeft de situatie u en uw reputatie?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 Er zijn heel veel uh, voetballers, prominente voetballers, dat er dan uh, gezegd wordt: we gaan dat toch naar Dirk toe. Ja, naar Zeggen uh, Weet je dat verhaal van Robben niet dan? Ja, maar dat is toch goed gegaan? Hij heeft toch gespeeld? Ja, hij heeft wel gespeeld. Maar daarna heeft hij een half jaar niet kunnen spelen. Ja, en dat niet kunnen spelen, dat staat me tegen de borst, want dat is niet zo. Wat verwijt u de KVB in deze het meest? Nou, de KNVB, de KNVB verwijt ik eigenlijk dat ze toegeven aan die eis van Bayern, zal ik maar zeggen, voor schadevergoeding, En dat dan in de midden geschikt is met deze wedstrijd... waarvan de recette dan, als ik het mag geloven, helemaal naar Bayern Mus. gaat. Dat ze toch een, in zekere zin een vorm van, van schuld, van schuld erkenden. En Ayerobbe toe. Wat verwijt u Ayerobbe in twee, drie zinnen het meest? Uh, dat hij zijn mond niet had opgedaan. Maar voelt u zich in de steek gelaten door hem? Er is een boel uh, gal over u heen gekomen. Voelt u zich in de steek gelaten?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 Als iemand de WK-finale speelt, dan zeg ik, hij functioneert. Fysiotherapeut Dick van Toren in gesprek met Matthijs Westraten. Ja, soms is het leven van een uh, voetbalcoach een drama. Zie je Joep Hankers, die met uh, Bayern alle hoofdprijzen verspeelde. Maar soms is het ook een sprookje. Bijvoorbeeld het verhaal van Frans Adelaar. Dag Frans, goedenavond. Goedenavond. Jij bent uh, sinds een paar maanden trainer van Zilinja... En... MSK Zilina. Ja, Zilina, sorry, uh, uh, uh, ik zei het verkeerd. En je hebt nu al de dubbel te pakken. Wat een bizar ja. verhaal. V vertel even van het begin af aan hoe het gegaan is. Nou, ik ben um, uh, uitgenodigd in april om te komen kijken naar een tweetal wedstrijden. Eén op zaterdagavond, en de andere op dinsdagavond. Ik betrof een, een, een competitiewedstrijd tegen Trenchin, de club van Chudderling. En een bekerwedstrijd. En uh, ik zou dan uh, zaterdag uh, daar aankomen en woensdag weer vertrekken. Uh, waren het niet dat uh, op die zaterdagavond de competitiewedstrijd uh, wederom gelijk werd gespeeld. En daardoor uh, de concurrent langs zij kwam. En uh, ja, het, het, zeg maar het, het plan om pas volgend seizoen in dienst te treden uh, werd vervroegd. En ik werd zondag uh, gevraagd om uh, per direct het over te nemen. Ik uh, heb daar wel uh, overleg over gehad, maar ik ben er toch ingestapt met, uh, met alle risico's van die. Want die, ze stonden in de top en ze moesten de halve finale beker gaan spelen. En dan heb je ook uh, het een en ander te verliezen. Maar ik ben er ingestapt en uiteindelijk is het, uh, is het zo gelopen zoals het is. En ik, uh, ik mag zeggen dat ik coach ben van een ploeg die de beker heeft gewonnen en kampioen is geworden. En dat is de eerste keer in de hele historie, want ze hadden diverse keren kampioenschap binnengehaald. Zes keer, ja. Keer. Tot nu toe zes keer. Maar nooit een beetje. Nee. En uh, al helemaal dus geen dubbel. En nu dus wel. Hoe, pop ja. hoe populair ben je nu in uh, Slowakije Ja, net zo, uh, net zo populair uh, als in andere landen. Als je gewonnen hebt. Uh, het, is, uh, het is in Nederland allemaal wat, wat, wat, wat, wat, uh, ja, wat relatief het begrip... Uh, uh, <laughs> zeg maar van de de koos, maar in, in, in dit soort landen en in de zuidelijke Europese landen, daar is het allemaal wat, uh, wat heftiger. Maar geef, geef eens een voorbeeld, want wij kunnen ons daar, dat zeg je net zelf, helemaal niks bij voorstellen. Nou, slaan een stof uit je jasje. Dus wat dat betreft is het, is het er <laughs> allemaal wel uit uit de, schouder, uit de schoudervullingen. <laughs> nee, ja, maar, het, ja, het maar, maar het daar blijft het, blijft het niet bij. Moet ik me nou voorstellen dat uh, mensen de straat op gaan en uh, dat jij niet over straat kan? Uh... Nee, nee, nee, nee, nee, dat niet. Dat niet. Maar men is uh, heel dankbaar. En, uh, en het, is, het, het, wordt, het wordt allemaal, uh, zeg maar, uh, gepot aan de, aan de coach die het, uh, die het in hun ogen allemaal bedenkt. En uh, ja, wij zien het allemaal wat betrekkelijker in. Maar uh, ik, ik ben er niet minder blij om. En ik, ben er, uh, ik ben er heel erg trots op dat ik uh, uh, die dubbel heb binnengehaald. Ja. Mede uh, met, met de hulp van, uh, van mijn collega's. En hoe heb je het gevierd? Wij zijn uh, gisteren op de terugweg, dat was toch een busreis van een uurtje of drie. Hebben we elk pompstation aangedaan. Uh, dus die busreis, uh, busreis werd uh, veel langer. Uh, om op elk poststation zeg maar, uh, champagne te kopen. Nou, dat ging gepaard met, uh, met veel gezang en uitbundige spelers... die uh, steeds meer uh, alcohol in hun bloed hadden. En uh, uiteindelijk met foto's met, met, uh, met de landskampioenschapsbeker... Op, op, de, op de auto van de politie en uh, foto's daarbij genomen. En uh, ja... Er werden steeds meer qua jongens natuurlijk. En, uh, en de busreis heeft even geduurd. Daarna zijn we met elkaar uh, bijeengekomen in een uh, in een pub. En dan hebben we tot uh, tot zeg maar laat in de nacht hebben we dit eh uh, uh, met elkaar. En ja, ik kan wel verklappen dat ik het, uh, het Slovaakse tempo van het alcohol innemen niet kan bijbenen. <laughs> Zelfs jij niet? <laughs> nou. Nee, ik moet zeggen, ik klusel ik, ik wat. En, en met name een wijntje, maar ik, ik, ik ga dan heel voorzichtig ga ik toch maar overal bier. Maar het is voor de, voor de dat uh, eigenlijk een beetje limonade. Dus, dus het moet allemaal wat sterker. Zeg maar Frans, jullie stromen in nu in de voorronde Champions League. Tweede ronde, als ik goed ben geïnformeerd. Ja, klopt. Ja, hoe groot is ja, nu de kans dat je tegen een Nederlandse club uh, uh, uit moet komen? Daar heb ik me nog niet mee bezig gehouden, maar ik heb begrepen dat de eerste voorrondes uh, voornamelijk uh, gekoppeld wordt aan, aan, aan zeg maar, ploegen van buurlanden. Oké. Okay. Uh, Polen, Hongarije, Tsjechië, uh, dat soort landen. En als je die ronde dan door bent, dan uh, is de kans groter dat je over Europa uit moet vliegen? Wel kunnen, want ze hebben in het verleden hebben ze eh, al eerder gespeeld tegen Ajax en FC Utrecht. Enerzijds op eh, Champions League niveau en anderzijds eh, op UEFA uh, Cup niveau. Ja, ja. Dus, dus eh, de, de mogelijkheid is er altijd. Ja, goed. Nou, en het gevolg is natuurlijk ook dat je heel vroeg moet beginnen. Hoe lang is de vakantie nu? Eh, drie weken. En dan begint eh, de voorbereiding weer. Ja, wij beginnen eh, 11 juni beginnen we alweer, omdat we natuurlijk al eerder. Eh, Zeg maar aan de, aan de gang moeten in die, in die voorrondes. En uh, we hebben een uh, zeg maar doordat we kampioen zijn geworden kunnen we al iets later beginnen. Is het een weekje opgeschoven maar anders had ik vakantie uh, had maar een kleine twee weken geweest. Ja. We hadden een week eerder moeten beginnen. Goed Frans, uh, dankjewel voor je verhaal. Uh, fijne vakantie en heel veel succes in de voorronde van de Champions League. Dankjewel en graag gedaan. Frans Adelaar was dat. En niet alleen in Slowakije was het gisteren een dolle boel. Ook Tilburg liet van zich horen. Na een jaartje Jupiler League keren Willem II weer terug op het hoogste niveau. In twee stappen werden de play-offs overleefd. En dat was voor publiekslieveling Arjan Swinkels reden voor een feestje. Niet alleen voor hem trouwens. De aanvoerder van de Tricolores was vorig jaar nog de slemioel na de degradatie. En ziet dit succes daarom als een genoegdoening. Ja, dit is super natuurlijk. Uh... Het had gewoon niet mooi gekund, uh, Zo fantastische wedstrijd op het eind. En, uh, ja, het contrast is dan natuurlijk wel ontzettend groot met vorig jaar, maar uh, ja, wel uh, vele, vele malen uh, leuker in ieder geval. En afscheid nemen met een promotie, want je gaat naar Lierse SK, dat is natuurlijk helemaal mooi. Ja, nou, ja daar kon je beter. Kijk, ik heb heus wel een keer uh, gedacht van, uh, dat zou het mooiste scenario zijn om weg te gaan uh, met een promotie. En uh, ja, dat het dan gisteren ook uh, werkelijkheid is geworden, ja, dat, dat maakt het toch wel weer uh, net iets specia specialer en iets mooier. Als je nu kijkt naar uh, Willem II, het, de club waar jij afscheid van neemt, de club waar je ook acht jaar gespeeld hebt. Hebben ze wat te zoeken in de Eredivisie divisie weer? Ja, waarom niet? Ik denk dat uh, Willem II uh, vorig jaar gewoon uh, een heel, echt een extreem slecht seizoen heeft gehad. En uh, daarvoor natuurlijk ook wat mindere periode. Nou, Willem II is wel weer uh, in opbouwen. En uh, niet alleen binnen de club, maar ook uh, heel, in heel de stad leeft het gewoon weer heel, uh, veel meer. En als je het dan gisteren ook weer ziet. En 2 moet gewoon zorgen dat ze verder gaan met die opbouw waar ze nu mee bezig zijn. En uh, ik denk dat de RGC gewoon een heel goed voorbeeld is. Uh, van tevoren wordt daarvan gezegd dat het uh, een club is die eigenlijk niks te zoeken heeft. Maar vervolgens gewoon een linkerijntje eindigt. Uh, of dat meteen de doelstelling is voor Willem 2 weet ik niet. Maar ik denk dat de Willem 2 wel gewoon uh, uh, zich daaraan vast kan houden. En gewoon de lijn door moet zetten die ze dit jaar in zijn gegaan. Nou, je vorig jaar had je zeven jaar bij Willem II gespeeld. Uh, ook dus divisie, En dan speel je nu in de eerste divisie, in de Jupiler League. En dan speel je in de kijker bij Liersen. Hoe zit dat dan? Ja, hoe zit dat dan? Uh, Liersen had vorig jaar ook al uh, interesse. Ja, toen had ik gewoon nog een doorlopend contract. En dan is het uh, allemaal niet zo makkelijk meer in het voetbalwereldje. En, uh, ja, en dit jaar hebben ze gewoon weer uh, interesse getoond en gewoon heel uh, snel uh, gehandeld. En uh, toen was het eigenlijk vrij snel rond. Was je eraan toe na acht jaar Tilburg? Ja, nou ja, ik denk het wel. Ik zit er uiteindelijk vanuit de jeugd natuurlijk 18 jaar en ik kom eigenlijk nooit... Echt ver buiten Tilburg. En, uh, wat dat betreft is het wel, uh, wel heel leuk en iets nieuws. En, uh, het is ook weer een nieuwe competitie met uh, alleen maar uh, ja, ploegen waar je nog nooit tegen hebt gespeeld. Nou, dus dat is ook wel weer iets, uh, iets extras, denk ik wat, uh, wat het makkelijker en leuker maakt om uh, daarvoor te tekenen. Aion Swinkels tegenover verslaggever Angelo Terwiel. En die ging vervolgens naar de trainer Jurgen Streppel en vroeg hem waar dit seizoen de ommekeer kwam. Voor de winterstop hebben we zonder de derde plaats. Hadden we 28 punten volgens mij uit mijn hoofd. Maar het voetbal was, uh, was niet slecht, maar was verschrikkelijk slecht. Het was niet om aan te zien. Um, en uh, toen hebben we in de winterstop hebben we toch gemeend om een aantal beslissingen door te moeten uh, voeren. Dat hebben we gedaan, dat was niet makkelijk. Want na de winterstop hebben we wel beter gevoetbald, maar geen resultaat gehaald. Ja, de laatste maanden hebben we dat gepaard, goed voetbal gepaard met, uh, met resultaat. Dus uh, uiteindelijk is uh, dit eruit gekomen. En die beslissingen, dat komt neer op uh, bepaalde spelers eruit, andere spelers erin? Ja, onder andere. Maar dat, uh, goed, dat gaat ook uh, door... Uh, door, door de club heen. En, maar met name met het elftal natuurlijk. Dat klopt, ja. Wat betekent dit nou voor de club Willem II? Eén jaar weg geweest uit de Eredivisie en dan weer terug? Ja, ik denk heel veel. Als je gisteren de ontlading zat eh, zag je in het stadion bij de spelers... bij alle mensen die betrokken zijn bij Willem II... Eh, dat betekent heel veel. Ik denk financieel ook. Ja, en sportief eh, hoef ik jou niet te vertellen. De Eredivisie is natuurlijk een, een mooi podium om te spelen... in plaats van de Super nou zijn er ook veel mensen die zeggen van, ja, Willem II heeft wellicht nog helemaal niks te zoeken op eredivisieniveau op dit moment. Ja, nou goed, daar gaan we het deze week over hebben. Natuurlijk hebben we dat in de afgelopen weken wel gedaan. Ja, wij zijn bezig om uh, jonge jongens op te leiden om, uh, om hier in het eerste helft al te spelen. Met Nederlandstalige spelers te, te, te werken. Om die te ontwikkelen. Jongens die ambitieus zijn. Nou, daar gaan we gewoon mee door. En uh, ja, van die koers wijken wij niet af. Jullie hebben al vier uh, nieuwe spelers aangetrokken, noem ze eens, en hun clubs waar ze vandaan komen? Ja, Gabi Jallo van, van Herikas Almelo, uh, Filip Haastroep van, van Helmondsport ja, en twee jongens van, van Den Bosch, hè. Zoals, zoals iedereen weet. Jordan, Bekende verhaal, van. die mochten niet spelen. Ja, Jordens, Peters en, en Kees van Buur. Ja. En daarmee ga je het redden of moet er inderdaad nog wel het een en ander gaan gebeuren? Nou, dat, dat zijn goede spelers die, die door kunnen groeien, hopelijk richting de Eredivisie. Dat moeten we allemaal nog maar bewijzen. Ja, en we zullen op bepaalde posities nog wel ons moeten versterken, ja, dat, dat is duidelijk. Arjan Swinkels, de man die naar uh, Lierse SK vertrekt... die zegt, um, vorig jaar zei men ook van RKC. heeft helemaal niks te zoeken in die divisie, gaan de divisie. de linia direct daar weer terug. Mm. Maar ja, je ziet wat ze gedaan hebben. Dat zou Willem II ook misschien kunnen. Ja, dat zou heel erg mooi zijn. Hetzelfde scenario. Um, maar ik denk dat bij RKC duidelijk uh, visie en beleid is geweest. Ik denk dat Ruud uh, het fantastisch heeft gedaan. Ruud Brood. Ja, dat, uh, ja, mijn oud trainer, moet ik eerlijk zeggen. Uh, die heeft dat fantastisch gedaan. Die hebben uh, een prima versterking erbij gehaald. Weliswaar op het laatste moment. Maar die Snow en dat soort uh, spelers zijn natuurlijk uh, absoluut meerwaardes uh, gebleken. Dus ja, daar moeten wij ook uh, op gokken, denk ik. Willem II raakt uh, overigens niet alleen Anjan Swinkels kwijt. Ook Giovanni Gravenbeek verlaat de club. De verdediger tekende een tweejarig contract bij promovendus Spek Zwolle. Dan de golfers. De resultaten van de Nederlandse golfers op de Europese Tour... die vallen tot nu toe een beetje tegen. Halverwege het seizoen is een zeventiende plaats van Joost Luiten. Die haalde hij in India. Dat is eigenlijk het beste resultaat. Erik Brommert was tot 2010 de caddy van Luiten, Maar inmiddels is Brommerts player-developer, zoals het heet... bij de Nederlandse golffederatie. En in die functie verantwoordelijk voor talentontwikkeling... En daarop heeft hij een, een visie die afwijkt van de heersende norm. Brommert wil, net als in de atletiekwereld, waar zijn achtergrond ligt, toewerken naar piekmomenten. U hoort verslaggever Ragnar Niemeyer. Daniel Troppa heeft de kans om een eagle te maken. Dit lukt hem niet, helaas. Hij zou eindigen op 14 onder. Wat betekent dat Joost de winnaar is van de Iskandar Johor Open. Joost Luiten blijft de beste golfer van ons land. Ieder jaar maakt hij nog sprongen met als hoogtepunt zijn eerste toernooizege eind 2011. Luiten werkt grotendeels volgens de ideeën van zijn oude caddy Erik Brommert. En kort gezegd houden die in... Minder toernooien spelen en vaker kiezen voor training en begeleiding. Nou, het zou er dusdanig uit moeten zien dat uh, het moment dat je vrij bent om je toernooien te kiezen in het, uh, in het jaar, dat je een aantal toernooien eruit zou moeten halen waarvan jij zegt van nou, daar wil ik echt goed zijn. In aanloop naar die toernooien zul je een aantal toernooien moeten spelen. Die misschien wat minder belangrijk zijn, maar waarbij, waarbij, waarbij je wel kunt toepassen. Uh, de zaken die in de training als het ware van belang zijn. Een goede par op de tiende en schitterende afslag op de elfde. En vervolgens deze tweede slag. Nou, wat ik, ik zie, kijk, het aanbod van toernooien momenteel is gewoon heel erg groot. Om, bijvoorbeeld, om een voorbeeld te geven. Uh, het Europese toerseizoen bestaat momenteel uit 45 toernooien. Dus uh, het aanbod is heel groot. Uh, de, kans om, de kans om veel toernooien te spelen is heel groot. Uh, en daardoor worden soms nog wel de verkeerde keuzes gemaakt. Men probeert iedere week maar weer uh, een toernooi te spelen... in de hoop uh, dat, dat het toernooi goed zal gaan. Maar ik denk op het moment dat je duidelijke keuzes durft te maken... pauzes durft te nemen, eh, trainingsperiodes in te lassen... dat je uiteindelijk met minder toernooien een beter resultaat kunt realiseren. Daan Sloter herkent het probleem. Als toernooi-directeur van het KLM Open ziet hij veel spelers... die iedere week van start gaan, in de hoop dat dit dan eindelijk hun week wordt. Er zullen vast jongens zijn die maar spelen, spelen, spelen... in de hoop dat ze uh, inderdaad zo'n lucky week hebben. Aan de andere kant, als je kijkt naar een aantal van de Nederlanders... die hun tourkaart hebben, die mogen blij zijn als ze een toernooi überhaupt inkomen die pakken echt alles wat ze pakken kunnen en zullen wel moeten. Want uh, ja, tenzij je zeker weet dat je één of twee toernooien in de top drie eindigt... dan ga je je toerkaart niet behouden. Dus je moet echt ook van veel toernooien spelen dat hebben. En ik denk dat het... Kijk, de, de hele grote spelers, neem een Tiger Woods of Martin Carmo... Die, die, kan, die kunnen gewoon hun seizoen helemaal plannen. Gaan aan het begin van het jaar zitten en zeggen... dan ben ik twee weken rust, ga ik drie weken spelen, ik met mijn coach Jaren en doe ik dat. dat, dat. Ja, en die luxe, luxe hebben natuurlijk niet alle spelers. En ik denk dat, uh, dat er zeker veel te winnen valt door dat goed te bekijken, maar ik denk dat het niet uh, voor iedereen precies hetzelfde uh, zal zijn wat de oplossing is. Het is ook een stuk vertrouwen. Ik ben er altijd van overtuigd dat je toernooien niet wint op het toernooi zelf, maar dat je toernooien wint in je voorbereiding. He, je training is de basis om een toernooi te kunnen winnen. En Op het moment dat je goed getraind hebt, ga je met heel veel vertrouwen naar een toernooi toe en op basis daarvan kun je toernooien winnen. Uh, mijn idee is dan met minder toernooien meer geld te kunnen verdienen, uh, minder energie te kunnen verspelen en uh, uiteindelijk een langere carrière te kunnen hebben. Sloten maakte vanmorgen het deelnemersveld bekend van het KLM Open 2012. Dit keer geen wereldsterren als Rory McIlroy en Lee Westwood, maar wel de Spanjaard Jimenez en de Duitse Martin Keimer. En natuurlijk de Nederlanders, onder wie Joost Luiten. Ja, hij heeft natuurlijk al eerder bewezen dat hij in het KLM Open kan vlammen. Ooit, de tweede gehoord natuurlijk achter Ross Fischer. En de laatste jaren heeft hij na de tweede helft van het seizoen beter gespeeld dan, dan de eerste helft. Dus ik... Ja, of dat dan net die week zal zijn, dat weet je nooit. Maar ik denk dat hij best wel een goede zomer gaat hebben. Hij gaat veel grote toernooien spelen. Dus hij komt met veel ervaring dit jaar sowieso uit. En ik denk dat hij uh, ja, op Hilfstum toch wel, dit jaar wel echt een van de favorieten is. Luyten heeft net een paar weken rust achter de rug. Precies zoals Erik Brommert het voorschrijft. Dat hij in 2012 moeizaam op gang is gekomen, doet hem weinig. Ik speel vaak pas goed aan het eind van het jaar. En aan het begin van het jaar heb ik vaak moeite of moeite. Heb ik nooit hele hoge klasseringen gehad. Dus wat dat betreft is het een kwestie van geduld. Maar um, op zich wil ik het geen slecht, uh, slecht begin noemen. Spelen, rusten en trainen. Zo moet het schema van jonge Nederlandse spelers er voortaan uitzien. Niet iedere week de jackpot willen raken dat is zinloos en verspilde moeite, zegt Erik Brommert. Nou, we zijn nu bij de amateurs, zijn we hier een jaar, anderhalf jaar mee bezig. En uh, ja, we hebben zeker succes als we nu kijken naar de prestaties... die Robin Kind en een Daan Huizing de afgelopen maanden geleverd hebben... door het winnen van de Copa de Grande en het winnen van de Lidham Trophy... kunnen we zeker zeggen dat het al resultaat oplevert. Want dat zijn wel de twee grootste toernooien die dit jaar op een moment in, uh, in Europa zijn gespeeld... en die zijn gewonnen door Nederlandse spelers. Maar Brommers zienswijze stuitte in de golfwereld in eerste instantie op argwaan. Hij komt uit de atletiekwereld. En jonge ouders keken met afschuw naar zijn ideeën. Ja, ja, ja, en dat is ook de reden waarom ouders zich niet met de trainingen bezig moeten houden. En dat ze dat gewoon aan de coaches moeten overlaten. Uh, daarom moeten ouders zich ook absoluut niet bezighouden met de speelschema's van spelers. Dat moeten ze overlaten aan hun coaches. Uh, ze moeten dat vertrouwen ook geven aan de coaches. En op het moment dat, uh, dat ouders zien dat de coaches op een goede manier bezig zijn met de spelers... dan denk ik dat die spelers zich ook veel meer op zijn gemak zal voelen. Ik geloof zeker dat, uh, dat Erik dat goed gezien heeft. Hoe hij heeft op die tour rondgelopen en, uh, en, en kent de uh, klappen van de zweep. Ik geloof zeker dat... Uh, dat er spelers zijn die niet het beste of het meest eruit halen, omdat ze een slechte voorbereiding of slechte planning hebben. Goed, dat was een bijdrage van uh, Ragnar Niemeyer over de aanpak bij de NGF, de Nederlandse Federatie... met betrekking tot de talentontwikkeling. Twee berichten die u misschien heeft gemist vandaag. Aram Maher heeft definitief voor het Nederlands elftal gekozen. 18 jaar is de middenvelder van Marokkaanse afkomst. En hij vindt het goed voor zijn ontwikkeling... als hij in de toekomst regelmatig op wereldkampioenschappen... en Europese eindronden uitkomt. En hij denkt dat de kans groter is bij het Nederlands elftal. Maar hij treedt in de voetsporen van Ibrahim Avalay en Khalid Boularus... die ook een Marokkaans paspoort hebben. En dan zojuist uh, wordt bekend dat uh, DJ Drogba, zijn ploeggenoot uh, van Chelsea... heeft laten weten dat hij de club gaat verlaten. Hij denkt dat hij heel veel op de reservebank uh, belandt... en daar heeft hij gewoon geen zin in. 34 jaar is die Ivorian inmiddels. En volgens de krant uh, Frans Football is het zeker dat hij Chelsea gaat verlaten. Dan in Rome, daar werd vanmiddag de uitgestelde tennisfinale tussen Rafael Nadal en Novak Djokovic gespeeld. En Nadal won eigenlijk vrij gemakkelijk in twee sets van de nummer 1 van de wereld. Nadal stijgt daardoor op de wereldranglijst naar de tweede plaats. Een week voor de start van Roland Garros lijken Nadal, Djokovic, Federer en Murray klaar voor de strijd. Marcella Mesker, goedenavond. Goedenavond. Uh, heeft Nadal met die zegen van vandaag laten zien dat hij de favoriet is, de te kloppen man in Parijs? Ja, dat is Nadal dat is sowieso, want uh, ja, hij heeft niet voor niets de laatste zes jaar uh, daar gewonnen. Uh, maar het was wel een prestigiestijd uh, afgelopen middag uh, in Rome. Want wat we wel lezen de week daarvoor, het blauwe devil-verhaal van Madrid pakte niet goed uit voor Nadal. En het pakte ook zeker niet goed uit voor Djokovic. Die verloren alle twee heel vroeg in het toernooi, verrassend, waren uh, verbogen... Uh, speelde niet goed uh, hadden we zin met de media met de organisatie dus ja, Rome was hun allerlaatste test voor Roland Garros en ja, daar wilden ze toch nog wel even met een goed gevoel weggaan een ja. paar dagjes rust deze week en dan gaat het beginnen in Parijs dus ja. heel veel prestige, eergevoel en dat ja, ook wel spanning van wie ging dat winnen vorig jaar nog was Djokovic de allerbeste die speelde geweldig daar die won een moment en, en ja, uh, Nino Adol die voor iedere wedstrijd, het hele jaar van Djokovic, die iedere finale. Mm. En die trend heeft die doorgelopen, dus wat dat betreft. Heeft dat dan goede zaken gedaan. En ja, zijn absoluut. Ja. Topgift, nou voor uh, Marcel, het klinkt alsof er heel veel gravel in je telefoon zit. Uh, vriendelijk verzoek om of heel goed in de microfoon te praten... en uh, mocht dat niet beter gaan, dan zijn we genoodzaakt om je heel even te, uh, terug te bellen, want de lijn uh, is wat, uh, wat magertjes. Uh, even over Djokovic. Het lijkt een beetje alsof dat on onaantastbare wat hij altijd over zich had... dat hij dat een beetje kwijt is. Ben je dat met me eens? Kijk. Greffel heeft nu definitief toegeslagen bij uh, Marcella. Met als gevolg uh, dat we haar nu helemaal niet meer horen. B we gaan er even opnieuw uh, bellen in de hoop... dat we dan een betere lijnverbinding hebben. Volgens mij zit ze nog niet in Parijs. Of zit ze al uh, in Parijs? net toch? Ze zit gewoon thuis. Kun je nagaan. Ergens uh, in het westen van het land. Dus dan zou je zeggen, dat moet de verbinding toch heel goed kunnen zijn. Uh, Marcella, je bent er weer, begrijp ik. Ben ik weer, ja. Ja, alsof je naast ja. me zit. Stukken beter. Even over Djokovic. Ja. Uh, ik zei, uh, die lijkt uh, zijn onaantastbaarheid een beetje kwijt... weer op mijn me meent. Absoluut waar. Hij heeft natuurlijk de Australian Open gewonnen, die, die mega-finale van zes uur strijd. Dat was ja, een geweldige performance. Maar daarna, toch uh, veel ups en downs. Uh, hij heeft Miami, het grote Masters-tournooi, daar op hardcourts nog wel gewonnen. Maar ja, het gravelseizoen... Uh, ja, nog niet echt. En vooral zijn spel... en zijn, zijn houding, zijn mindset... die vorig jaar in 2011 zo geweldig was... Uh, ja, die, die is er gewoon nog niet. Het uh, begin van het jaar zei zijn coach... we zetten alles in op Roland Garros Daar is hij op gefocust. Maar ja, dat betekent wel dat je dus die weken daarvoor... toch wel uh, de test moet doorstaan. En hij is een beetje door het ijs gezakt in de grote wedstrijden de afgelopen weken. Dus... Ja. Uh, Djokovic, nee, uh, minder dan vorig jaar. En je ziet ook nu, zoals vanmiddag in die finale... dan heb je ook niet de indruk dat hij in een stijgende lijn zit. Hij heeft wel de finale gehaald. En hij heeft dan natuurlijk wel Nadal tegenover zich. Ja, tuurlijk. tuurlijk. En uh, hij heeft ook van Federer gewonnen, laten we wel wezen. Uh, Federer speelde uh, voor zijn doen een stuk minder in die halve finale... Maar uh, de wedstrijden waar het echt om gaat... Ja, daar laat Djokovic het tot nu toe afweten. En um, het uh, valt me een beetje tegen. Ik weet niet hoe hij daar uh, op Roland-Garros in staat... maar voor mij is Rafa Nadal de grote favoriet. En ik denk dat we Federer niet moeten vergeten. Djokovic altijd goed. Murray is degene die ook afhaakt. Die hebben we helemaal niet gezien in het Gravel-toernooi. Dus wat dat betreft... Uh, ja, de Big Four. Misschien moeten we het de Big Three noemen voor Roland Garros. Ja, waarom, waarom is hij afgehaakt dan? Nou ja, hij heeft, hij heeft gewoon niet goed gespeeld in, in, in Rome. Nee dat, nee, dat is duidelijk. Maar waarom heeft hij dan niet goed gespeeld? Is daar een verklaring voor? Nou, Madrid had, had een rugblessure, deed niet mee. Uh, Murray speelt over het algemeen op hardcourts wat beter. Uh, vorig jaar heeft hij wel de halve finale gehaald op Roland Garros. Verrassend, zei iedereen. Maar hij kan goed spelen op, op Greffel. Speelde ook toen in Monte Carlo goed. Hij is nu niet verder gekomen dan een kwart finale op, uh, op de gravel toernooien Nou ja, als je nummer drie of nummer vier staat... Dan, dan moet je ook wel een keer de halve halen of ook wel een keer de finale. Mm. En, en in Rome verliest hij ja, heel vroeg tweede ronde van, uh, van Gasquet. Uh, niet goed. Ja, je zei al de grote vier dan misschien niet, maar dan de grote drie. Roger Federer, je haalt het net al een klein beetje aan in Madrid. Uh, won die het, uh, het gravel-toernooi daar. In Rome halve finale uitgeschakeld door uh, Djokovic. Hoe moeten we dat inschatten? Hij heeft nu een paar extra dagen rust gehad. Wie weet helpt dat of helpt dat niet? Ja, dat helpt absoluut. Want hij speelde niet goed in de halve finale tegen Djokovic. Maakte hem nou ik geloof, 42 fouten. Uh, was ook niet zo super gemotiveerd en het zat er een beetje aan te komen. Want Federer is van, van, van de top drie, de top vier, hoe je ze wil noemen... de laatste acht maanden ongelooflijk goed bezig. Hij wint heel veel toernooien, heel veel wedstrijden. Hij heeft ongelooflijk veel zelfvertrouwen. En ja, hij is weer terug op een niveau uh, waarvan ik dacht van nou... Hè, anderhalf jaar geleden van nou, het is nu langzamerhand van één naar twee, naar drie... Eh, nou, hij ging weer terug naar twee. Mm. En ik zie hem echt, echt deze zomer weer, weer goede resultaten boeken. Hij staat er weer, eh, krijgt hij de partij zeven of acht breakpoints tegen. Werkt ze allemaal weg, nee. als in zijn beste dagen. Dus het vertrouwen, het belief van Roger Federer is er weer. Ja, en, en dan is hij levensgevaarlijk. Dus mm. we mogen hem eh, zeker ook als grote favoriet betitelen. Nou, zijn we lekker klaar mee met die Playoff Davis Cup... Eh tegen Zwitserland ja. in september, ook nog op Greffel in Amsterdam. Ja, ja. ja, ja. nou, mooi ja, ja, dat is ook wel zo. Kunnen we hem ook hier uh, in eigen ogen nog een keer bewonderen. Ja. Niet in, eh, niet in ja. Ahoy, maar dan ook nog eens een keer op een Greffelbaan. Dankjewel, Marcella. Oké. Okay. Veel succes bij Roland Garros. We gaan je nog uh, veel horen. Ja, graag. Goedenavond. Dag. Goed, dit was helemaal Langs de Lijn. U hoort de tune morgenavond vanaf half negen live. De kraker tussen Oranje en Bayern en München gaat helemaal nergens over. Bas, Tichler en Jack van Gelder zijn de verslaggevers. Maar we zijn erbij, natuurlijk, om half negen. Zometeen met het Oog op morgen. Gepresenteerd door Eva Jinek. Goedenavond.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 Je doet. Jupysi Business. Dit is Radio 1.